1 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Brabant is opnieuw een fokkerij besmet met het coronavirus. Het gaat om een bedrijf in Venhorst, in de gemeente Boekel. De ongeveer 9000 nertsen die daar worden gehouden, worden afgemaakt. Het bedrijf is de 43ste fokkerij waar het coronavirus is vastgesteld. Alle bedrijven zijn geruimd. Vorige week besloot het kabinet als gevolg van de vele uitbraken... dat alle fokkerijen in maart volgend jaar moeten stoppen. De fokkers worden uitgekocht. De app Coronamelder wordt morgen niet landelijk ingevoerd, laat minister De Jonge weten aan de Tweede Kamer. Dat was wel de bedoeling, maar de app kan pas van start als de spoedwet er is en die moet nog worden goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer. De coronamelder waarschuwt mensen die in de buurt zijn geweest van een besmet persoon en is bedoeld als aanvulling op het bron- en contactonderzoek. In vijf regio's is al getest met de app. Na minister Hoekstra werkte ook staatssecretaris Veilbrief van Financiën voorlopig vanuit huis. Ook hij heeft milde verkoudheidsklachten en heeft zich laten testen op het coronavirus, schrijft Veilbrief op Twitter. Verder voelt de staatssecretaris zich goed, zegt hij. Vorige week bleef minister Hoekstra van hetzelfde departement een paar dagen thuis vanwege verkoudheidsklachten. Zijn coronatest was negatief, werd gisteren bekend. AZ moet het in de derde voorronde van de Champions League opnemen tegen Dynamo Kiev. De wedstrijd in Oekraïne wordt op dinsdag 15 of woensdag 16 september gespeeld. Vanwege corona is er geen uit- en thuisduel. De winnaar gaat door naar de play-offs van de Champions League. En als AZ wordt uitgeschakeld, komt de club uit Alkmaar in de groepsfase van de Europa League terecht. Het weer vanmiddag gaat het vanuit het noorden en westen de zon wat vaker schijnen. En op de meeste plaatsen blijft het droog bij maximaal 19 graden. Vannacht klaart het verderop en koelt het af naar een graad of 8. En morgen verandert er niet zoveel. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 hoort tussen Den Oever en Kornwer de Zand. Rijdt het langzaam over 8 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zon, Zandvoort zom, een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 Big limousine for the snow Out of Alice's drive Oh, I don't know why she's leaving Or where she's going We're the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 zijn er alternatieven bedacht uh, voor, voor die kinderen in die periode? Hè? Want het is toch wel... Uh, als je, hè, de, je kijk even naar de discoavond die er altijd was. Uh, ja. Ook. Ja. Uh, de, de opening die groot aangepakt werd. Uh, het afsluiten ja. wat groot aangepakt werd. Die, die kinderen ja. moeten natuurlijk nu wel ergens anders naartoe.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 Nee, laat maar, het niet de voorbode zijn. Ja, maar, nou gaat het dit jaar niet door. Nee. Hebben jullie al nagedacht hoe het dan eventueel volgend jaar, ik bedoel, ik, voor mijn gevoel, blijft er altijd wel iets gaan hangen van wat er nu ja. gebeurt? Ja, Daar hadden we nee. over nagedacht?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 Dat is zeker waar. Meld je dat? Merk je dat in je in je bedrijven ook? Want ik bedoel, je bent een actief mens in het dorp, wat werk betreft. Ja. Ja, nou precies. Uh, uh, er zijn wel, uh, uh, in mijn bedrijf merk ik dat ook wel, ja, dat, uh, dat je uh, vaker handen wassen, uh, wat, wat, uh, wat scherper op dingen let. Uh, um, ja, allemaal, allemaal dat soort kleine praktische dingetjes. Uh, uh, meer vragen naar de mensen om, om gezondheidsredenen, of je nou wel of niet uh, uh, natuurlijk over de vloer kan komen. Ja, dat soort dingetjes worden wel, uh, wel even meegepakt, ja.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 En dat geldt ook eigenlijk voor de renovatie van uh, Boulevard Paulus Lout, uh, Waar we dit najaar al uh, echt uh, starten. In de wintermaanden gaan we daar het riool vervangen. En, en het seizoen daarna uh, uh, gaan we het echt aankleden. op de manier zoals we dat we ook met de bewoners uh, zeg maar, willen uitwerken. Dat is de Zuidboulevard waar we het over ja. hebben. Dat is de Zuidboulevard waar we het over hebben.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 om dat voor elkaar te krijgen. Ja, ja, dat dus dat, dat gaat niet. Maar nou goed, daar, daar worden nog wel wat dingen over gezegd... ook over hoe daarmee om te gaan. Ja. Nou goed. Ja, um, dan hebben we natuurlijk We uh, hebben, hebben het al gehad over de woningen... die gebouwd uh, moeten gaan worden, het sportbeleid, uh, de jeugd. Wat, ja. wat, wat, wat zie je met de jeugd uh, waar echt iets aan gebeuren moet?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 als gemeenschap kunt oppakken en elkaar kunt helpen. En het hoeft niet altijd van een organisatie of van de overheid te komen. Maar juist met elkaar als inwoners, bewoners van de, van de wijk, om te kijken van wat kunnen we doen en wat kan de gemeente daarbij helpen en Spaanlanden. bijvoorbeeld als het gaat om het, het onderhouden van de schoonmaken en schoonmaken. En alles bij elkaar, hoop ik dat wij een hele actieve rol kunnen vervullen en, en faciliteren. Om um, nou, het, het, het leven en, en, en het gevoel van veiligheid... In, in dat deel van Zandvoort weer een beetje terug te brengen. Ja, nou samenwerking, hè? dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja. Um, dan heb ik het ook nog over de ambtelijke samenwerking met Haarlem. Wat, wat, ja. uh, wat gaat daar ik niet over. gebeuren? Nee, daar ga je niet over. En je hebt er wel een mening over natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. <laughs>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 daar ligt het niet aan, hoor. Het zijn allemaal zeer bewogen en bevlogen ambtenaren... die graag voor zandvoort aan de slag zijn. Alleen er in het verleden zijn er afspraken gemaakt. En je komt er nu achter, als het iets van 2, 2,5 jaar draait... hoe dat dan in de praktijk werkt. En dat zijn verbeterpunten. Nou, daar gaan we over in gesprek. En dat geldt voor beide kanten over ons. Worden daar de bewoners ook nog bij betrokken? Bij die dingen die verbeterd kunnen worden? Of is het voldoende... Om, ...om dat nee. waar er over geklaagd wordt uh, aan te pakken en te zeggen van nou dat Ja, de, de klachten die binnenkomen komen natuurlijk inderdaad bij het, klant, het klantencontactcentrum binnen. Dan komen we bij ons binnen en die moeten gewoon goed afgehandeld worden. Maar het gaat er vooral om, uh, dat is wel een beetje uh, antwoordelijk en politiek samen... ...om te zorgen dat uh, alles wat wij als verlanglijstje, uh, als wenslijstje hebben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 Nou ja, je bent nu twee maanden, hè? is het één? Twee maanden. Ja. Twee, twee maanden, uh, twee, twee uh, maanden ja. Ja, ja. Ja, ja. Voelt het goed? Ja, warm bad. Ik ben echt, uh, ik ben echt uh, heel goed ontvangen.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 Nou, mooi. Ik, fijn om te horen dat je je op je gemak voelt hier in Zandvoort. En dat het een prettige plek is waar je terecht gekomen bent. Ik denk dat er inderdaad voldoende werk is voor. En ook een frisse, hè. frisse, frisse kijk weer op zaken. Ja, ja, ja, ja. Als mensen je willen bereiken, dan kan dat altijd via de gemeente. Hè? Dus dat is secretariaat.van.haafte-Zandvoort.nl, ja, en... uh, zie ik hier staan.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 Dag. Dag. We luisteren naar eh uh, Sorry, I'm a lady. Something in the way he moves, makes me sorry. I am a lady. Hello stranger,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 Nee, daar uh, ben ik eigenlijk uh, altijd een beetje blij. Ik denk eigenlijk dat we als weer in de belangstelling staan. Ja, dat is heel goed. Er is hier toch wel uh, een behoorlijke grote groep uh, jeugd uh, in het dorp... die bij u naar school gaat. Dus uh, ja, dan uh, is het nieuws als u zegt... Uh, geen mondkapjes verplicht bij ons op de college...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 Wat zegt u? U heeft een ideale situatie op school. Nou ja, op dit moment wel. Uh, maar ik, zeg, ik heb een topteam. Uh, niemand is ziek, niemand heeft klachten. Dus we hanteren een, een, het, het, het, uh, het lesrooster volledig. Dus alles draait eigenlijk zoals in de pre-corona-tijd. En dat is wel heel fijn. Uh, ja, er zijn natuurlijk wel wat, er zijn veel meer hygiëne dingetjes in, uh, in, in, de, in de teamkamer, ook daar zitten de collega's op anderhalf uh, meter afstand. Dat, dat is wel anders natuurlijk. Uh, maar ja, de, qua lessen en zeker omdat we hebben natuurlijk dat afstandsonderwijs gehad en dat ging op zich best, best redelijk, maar